Goedemiddag, ik ben Martijn en dit is het nieuws van NOS op 3. Burnouts en overwerk, jonge artsen slaan opnieuw alarm. Volgens de beroepsvereniging voor, voor jonge artsen is er in tien jaar tijd bijna niets veranderd. Jonge artsen kunnen niet ongestoord pauze nemen en moeten structureel overwerken. Dit is niet het enige dat niet veranderd is. Ook ongewenst gedrag blijft een terugkerend probleem. Het blijkt dat de bewustwording alleen niet voldoende is. We zullen echt in gesprek moeten over hoe we dat ongewenste gedrag moeten aanpakken. Wat zijn adequate meldingsroutes en wat zijn ook de uh, uh, goede consequenties die aan het gedrag verbonden moeten worden. Bijna alle artsen zeggen dat ze wel trots zijn op hun werk, toch zouden ze niet opnieuw dezelfde studie kiezen. In het Amsterdam Rijnkanaal bij Diemen... zijn vanochtend hoogspanningskabels in het water beland. Waarschijnlijk na een aanvaring met een vrachtschip. Vanwege het gevaar is het kanaal dicht... voor schepen tussen Amsterdam en wijk bij Duurstede. Het is nog niet duidelijk hoe lang die afsluiting gaat duren. Voormalig Ajax-trainer John van het Schip... gaat aan de slag als bondscoach van Armenië. Dat maakt de voetbalbond van het land vandaag bekend. De coach neemt Aaron Winter mee als assistent. Van het Schip vertrok in november bij Ajax. Hij zou daar na zijn tijd als interimcoach... In technische functie vervullen, maar zijn contract werd ontbonden. Van het schip was eerder ook bondscoach van Griekenland. En een bijzondere proef in Rotterdam. Om rattenoverlast tegen te gaan, zetten ze daar nu fretten in. goed zo. Dus die gaat het gat in van de ratten. Die jaagt de ratten naar buiten. Of hij maakt ze beneden dood. Hij is vier uurtjes bezig geweest en ik denk dat we tegen de 62 ratten hebben gevangen hier in de buurt. Zit er zitten misschien wel 6200. Dus het is natuurlijk een puntje van IJsberg. Al dus de rattenvanger. Hij zegt tegen hart van Nederland dat de enige echte oplossing voor de rattenoverlast is om geen afval meer op straat te gooien. Het plan om ratten tegen te gaan met fretten wordt deze week besproken in de Rotterdamse gemeenteraad. Het weer het is zonnig maar koud. In het zuiden is het nog een graadje of vier. En komende nacht gaat het weer flink vriezen van min 2 tot min 5. Morgen opnieuw veel zon en het wordt ongeveer net zo warm als vandaag. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is even de hart van de ANWB.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 heb je ooit een regenboog gezien? Ja, wat dit in de tekst thuis doet, weet ik niet. Ik heb hem niet geschreven. You can't trouble with me. En je krijgt me dan een ruzie met een man waarvan je denkt dat het je vader is, maar het blijkt de elektrische melkboer van die ochtend te wezen. En wat zing je dan? Let a midnight special. Shine a light on me.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 We hebben vrijwilligers op de verzorgingsposten. Dus we hebben een aantal mooie restaurants van Zandvoort waar we verzorgingsposten hebben. Uh, daar hebben we dan een team van vrijwilligers. Die zetten stempels, die delen wat lekkers uit. Uh, dus daar staan ze. We hebben natuurlijk heel veel mensen onderweg. Dus langs het parcours, uh, de verkeersregelaars. Uh, er zijn nu heel veel mensen heel druk om het parcours uit te zetten. Dus dat zijn de parcoursleiders. Uh, wat hebben we nog meer? Er, iemand die petjes nu aan het uitpakken is...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 De jaren tachtig met de Rhythm of the Night. Lekker zo even dansen op de zaterdagmiddag. En vanavond ook weer meedansen met de Sandford Livewalk. Gaan we weer genieten. 6.500 mensen gaan meelopen. En uiteraard wij Sandforders maken er weer een mooi feest van. Voor alle mensen die naar onze eigen badplaats toe gaan komen. Voor dit geweldige evenement van Les Champion. Esther, zij vertelde juist daar alles over aan ons hier op de Zandvoortse radio. Nou, we gaan nog één plaatje draaien en dan het evenementagenda. Eens even kijken wat er voor de rest allemaal nog te doen is de komende tijd in Zandvoort. En volgens mij is dat best wel veel. Nou, Richard heeft het uitgezocht en dan hoor je ze dadelijk uiteraard meer over. We were good. We were gone. A dream that can't be sold We were right, till we weren't Built a home and watched it burn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 Uh, uh, voorzitter van Bevrijdingspop. Uh, en dat is hier dit jaar vijf jaar. En 45 jaar bevrijdingspop halen. Dus dat zijn allemaal klinkende getallen. En toch? jaar bevrijding natuurlijk dit jaar. Dat gaan we ook allemaal vieren. Uh, en in twee uur hebben we Hans van Klinken, een radio collega, die uh, ze halen schrijven.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 En uh, nou, daar heeft hij morgen een hele verhalen over. Van de, inmiddels, ik dacht, 84-jarige Bob Dylan. En die uh, ook nog weer gaat optreden. En, uh, en ja, er was nog iets wat hij zei, maar goed, ben ik het kwijt van een nieuwtje. Uh, dus uh, ja, leuke verhalen, uh, leuke weetjes, uh, allerlei linkjes, legt hij tussen artiesten en. Uh, en uh,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 change a thing, the only bring rain, on top of pain, oh there's painted in my heart, now. flashbacks and uncovered tracks, from when you left, with, with my best friend, we need to get our You. Mm -hmm. Losing my head And calling your play Like Dirty names. Oh, lay up a the now, baby We need to get our act together Take it on to the streets Morgen, dus een mooie Zandvoort op zondag tussen 2 en 5 uur hier op de Zandvoortse Radio. Met onder meer oud-burgemeester uh, en Bert Snijders. En nog steeds de voorzitter van Bevrijdingspop. Die daar 80 jaar, het gaat een groot feest worden. En uh, waarschijnlijk gaat Bert daar uh, morgen wat een en ander over vertellen. En verder hebben we onder meer uh, ook nog uh, Hals van Klik en uh, Roderick in de uitzending.